Vijf uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks in de stand van Nederland staan we stil bij het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Amsterdam heeft nu een goed lokkertje. De juf of meester krijgt een huis. En met Mark Koster en Ruben Koops van het parool buigen we ons over de vraag... wie nou toch de beste burgemeester zou zijn voor Amsterdam. Maar nu eerst het NOS Journaal van Vijf uur. Met Ember Bransen.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 Politiebond ANPV is in verlegenheid gebracht door berichten dat twee bondsbestuurders worden verdacht van fraude. In een verklaring zegt het bestuur te betreuren dat de organisatie op deze manier in het nieuws komt. De AD meldt dat de twee voor tienduizenden euro's hebben gesjoemeld met subsidies en declaraties. Eén van hen zou de voorzitter van de ANPV zijn. Hij zit al maanden ziek thuis. Justitieverslaggever Remco Andringa.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 In Italië is een onderzoek gestart naar de dood van een zeldzame bruine beer in de Apennijnen. De marsicaanse beer overleed bij een vangactie door onderzoekers. Het dier overleefde de verdoving niet. Er zijn nog maar zo'n 50 marsicaanse bruine bieren in leven. De NS heeft voor miljoenen euro's aan schade verhaald op Vandalen. De aangerichte schade was ruim 5,5 miljoen euro. Een woordvoerder over wat er zoal wordt vernield. Dat kan van alles zijn. Van het vernielen van een treinstoel tot het kapotmaken van een ruit. Het spuiten van graffiti, maar zelfs ook helaas het aansteken van een brand in een treinstallet bijvoorbeeld. De afgelopen vijf jaar hebben 600 vandalen de rekening gekregen. In 85 procent van de gevallen waarbij de dader is gepakt, kreeg de NS een schadevergoeding. Tegen de gewoonte viert de Britse koningin Elizabeth vandaag haar verjaardag in het openbaar.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 Dus we moeten er nog even van genieten. Dankjewel, Ember Brandsen. We gaan naar de verkeersinformatie met John Bakker. Met een file door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Borren. Vijf kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging daar ruim een half uur. Jochem, ik heb het gevonden. Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl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 Welkom terug. Er is nu al een groot tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. En dat wordt nog erger. Ondernemende leerkrachten verdienen opmerkelijk veel geld met voor de klas staan als invaller. Straks spreek ik Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En met Alex Klein kijk ik naar het economisch nieuws van de afgelopen week. We hebben groei, maar zo goed als het was, dat wordt het nooit meer, zegt het IMF. Nou, Hoe denkt de professor daarover? Straks meer in de stand van Nederland. en onze Campus, die doet het verslag van het bloemenkorso vanuit de bloemenstreek. Zijn ze al in de buurt in Hillegom? Nou, ze zijn er bijna. We moeten even wachten. Dus uh, dat is even helaas jammer, maar uh, we blijven hier gewoon wachten in volle spanning. En deze meneer die bij me staat heeft zelfs een trapje meegenomen. Meneer, bent u gespannen? Ze zijn er bijna of niet. Ze zijn erbij, bijna, maar ik zie nog niks. Nee, nee je ziet ook, nog niks. Ook als ik hoog op dat trapje ga staan, ja. zie ik nog steeds niks. Nee, nou goed, wij wachten hier in spanning af. Maar nou, hij kan in ieder geval ieder moment daar zijn. En dus heel graag tot later, Mark. Wilt u meepraten, Twitter, hashtag WNL of apenstaatje WNL op zaterdag. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, Iedere week bespreken we in WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws. En we verwijzen heel graag naar onze televisie-uitzending Stand van Nederland. En daarin wordt ook gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus ik vind het heel leuk dat nu ook een onderzoeker is uh, aangeschoven deze week. Tanja Traag, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, uh, onze uitzending gaat over het leerkrachtentekort in het uh, basisonderwijs. En daar uh, zijn heel wat uh, gegevens over inmiddels. Is het bar en boos, weet u dat? Nou, ik heb twee kinderen in het basisonderwijs. Dus ik vroeg het eens even, van, hoe zit dat nou bij jullie? Um, nou ja, de, de, de, de ouders elf, uh, zo'n prepuber, zeggen... ja, nou, dan is de meeste dat er is. Dan moeten we voor de helft bij die en de helft uh, bij die. Uh, ik had niet de indruk dat het heel structureel was. Maar je merkt het ook in een uh, Midden-Limburgse school inderdaad... dat er te weinig leerkrachten zijn soms om die kinderen op te vangen... als het er een keer iets misgaat. Ja, ik denk dat er niemand is met kinderen op de basisschool... die dat in, inmiddels uh, nooit heeft uh, meegemaakt. Het is, uh, maar het is wel op zichzelf ernstig dat het probleem groter gaat worden? Ja, zeker. Als je kijkt naar uh, de huidige populatie leerkrachten, de, de, de mensen die nu werkzaam zijn in het basisonderwijs, dan zie je dat uh, een heel groot gedeelte daarvan inmiddels uh, 55 plus is. Het uh, gaat om ongeveer 30.000 leerkrachten nu in 2017 of afgelopen jaar. Uh, die dus in de komende 10 jaar uh, ja, die stromen uit, die gaan met pensioen. Kijk je naar die jongste groep leerkrachten, de 15 tot 25 jarigen, dan is dat een relatief kleine groep. Het zijn over die compenseren niet voldoende voor de uitstroom die daar gaat, uh, gaat komen. Um, daar komt bij dat kijk je naar de uh, jongeren die nu in het onderwijs zitten, in het hoger onderwijs, die kiezen voor die lerarenopleiding. Dan zie je dat dat er steeds minder worden. Um, dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de eisen die aan um, beginnend leerkrachten of leerkrachten in opleiding gesteld worden, die zijn toegenomen. Hè. Ze moeten een taaltoets doen, ze moeten een rekentoets doen. Ze moeten aangetonen dat ze goed zijn in aardrijkskunde, dat ze voldoende kennis hebben over geschiedenis. Um, en je ziet ook in de deelnamecijfers dat die steeds verder afnemen. Voor een deel omdat mensen zich dus niet voldoende kwalificeren op die terreinen. Uh, maar misschien schrikt het ook wel af dat, uh, dat, dat jongeren denken nou ik ga daar niet aan beginnen. Um, daarnaast kennen we natuurlijk ook al die verhalen. De werkdruk is gigantisch. Uh, de inkomens zijn slecht maakt het dat nog aantrekkelijk om leraar te willen worden? Dat is natuurlijk dan de vraag. Ja, dat is wel grappig dat u zegt... de inkomens zijn, zijn slecht. Uh, als je, uh, we hebben in de uitzending een ondernemer... en die zegt, ja, ik laat mij gewoon als ZZP'er inhuren... en dan loont het zeer. Hij uh, verdient iets van 50 euro per uur... omdat hij gewoon uh, dan weer op die school is... en dan weer op die school als invaller. Mm -hmm. Dus uh, ja, je ziet dat ondernemen in het onderwijs uh, lucratief wordt. Ja, dat zou heel goed kunnen... We hebben niet goed in beeld uh, hoeveel ZZP'ers er werkzaam zijn in het basisonderwijs. Het heeft ermee te maken dat die groep nog relatief klein is en je hem dus moeilijk kan waarnemen. Dus uh, hoe dat zit qua uh, inkomen voor die groep, dat, dat weten we niet. Uh, vorig jaar heeft uh, Stichting Economisch Onderzoek heeft op basis van uh, CBS-cijfers onderzoek gedaan naar hoe, hoe groot is nou dat, dat verschil in inkomen voor basisschoolleerkrachten ten opzichte van andere uh, beroepsgroepen. Uh, en wat je dan ziet is dat uh, gemiddeld genomen is dat het verschil. Best groot, maar dat zit er met name in de wat oudere leerkrachten. Dus kijk je naar uh, een man die voltijd werkt en 50 plus is, dan verdient die fors minder dan iemand in een andere bedrijfstak. Voor de jongere leerkrachten zijn die verschillen veel kleiner en dat heeft er denk ik alles mee te maken dat het startsalaris on zich wel redelijk marktconform is. Um, maar dat de doorgroeimogelijkheden in het onderwijs relatief klein zijn. Het is natuurlijk een klein bedrijf met een hele kleine managementstructuur. Dus ben je eenmaal leerkracht, zijn er niet heel veel mogelijkheden om te stijgen in salaris. Nee, In de uitzending horen we ook een basisschooldirecteur, Kees van Helvoort. En hij maakt zich zorgen over de toekomst van het onderwijs, omdat er zoveel directeuren vertrekken. Er zijn leerkrachten die maar een paar jaar voor de klas staan en dan zeggen van... ik doe dit niet meer, dat is niet te doen. Uh, leerkracht uh, burn-out, veel voorkomend verschijnsel En wat je het laatste jaar ziet, is een uitstroom van uh, directeuren. Ik zat laatst in de vergadering met vijf directeuren... waarvan we drie aankondigden dat dit zijn laatste schooljaar is. En wat is daar dan de reden van? Uh, de werkdruk. Ja, want dat hoor je dus over de hele linie. Uh, ze kunnen dus niet meer doorgroeien, dat uh, zegt u ook. En dan nog die werkdruk erbij. Uh, ja, is, uh, Wat kunnen ze daar uh, verder over zeggen? Dat verwoord uh, Jan-Tien Oppenwal. Zij was ooit docent en valt nu in als lerares op de school van haar eigen kinderen... omdat daar een tekort is aan leraren. En dat terwijl ze eerder juist besloot om het onderwijs wel te zeggen. Wat ik heel lastig vond was uh, dat alles vastgelegd moest worden, dat er ontzettend veel administratie bij kwam kijken. Als het bijvoorbeeld uh, gesneeuwd had, had ik het idee om spontaan naar buiten te gaan... om bijvoorbeeld een leuke les sporen te zoeken. Dat kon niet meer spontaan. Ik moest een protocol invullen van tevoren uh, waar ik naartoe ging, met wie, met hoeveel kinderen, hoe laat. En dan was er geen tijd meer om echt mijn les voor te bereiden. Ja, dat was juist waarom ik het onderwijs in ben gegaan. Dat je die vrijheid hebt om ja, leuke lessen te geven. Ja, onderwijzers moeten een hele administratie bijhouden. En dat is dus voor sommigen echt een afzwaaier. Hè? En dat zie je aan die cijfers. Ja, we hebben een, een arbeidsomstandigheden monitor samen met TNO. En wat je daarin heel duidelijk ziet, is dat juist leerkrachten in het basisonderwijs... die uh, geven aan dat ze heel veel en heel hard moeten werken. Um, en meer dan alle andere werknemers en alle beroepsgroepen uh, die we bekeken hebben. Um, en daarnaast geven ze ook aan dat ze heel um, weinig autonomie hebben. En daarmee bedoel je uh, eigen inbreng hebben. Um, leerkrachten kunnen wel eigen beslissingen nemen, hè, dat zegt ze ook, um, maar ze kunnen bijvoorbeeld heel slecht hun eigen tijd indelen. Dat is ook psychologisch, je kan niet zomaar een vrije dag nemen. Um, in combinatie is de emotionele belasting van leerkrachten relatief hoog geven ze zelf aan. Hè. Zij zijn heel emotioneel betrokken bij hun werk. Nou, wil je bijvoorbeeld uh, um, met een kind eventjes een gesprekje hebben, dan moet daarna dat protocol weer komen. Um, dus de belasting van leerkrachten die is onevenredig met wat ze eruit halen. Uh, wat we daarvan weten is dat als de werkdruk hoog is... maar je wel uh, weinig gevoel hebt van autonomie... En, en die emotionele belasting hoog is... kan dat ook leiden tot meer burn-outs, meer ziekteverzuim. En ook dat is iets wat wij zien in de cijfers. Ja, Is dat hoger dan in andere beroepsgroepen? Ja, gemiddeld genomen ligt het uh, ziekteverzuim in Nederland op uh, ongeveer 4%. Uh, in het basisonderwijs is dat 6%. Dus dat betekent dat van, iedere, uh, uh, van alle werkdagen in het onderwijs in het basisonderwijs 6% wordt verzuimd. Dus dat is best veel als je dat vergelijkt met die 4% in zijn, in zijn algemeenheid. Ja. Nog iets wat opmerkelijk is en waar heel veel uh, zorg over is... is dat uh, met name de jongetjes in het basisonderwijs... vooral uh, juffen tegenkomen en geen meesters. Hebben jullie daar ook cijfers van? Ja, Je ziet dat uh, er... Uh, heel veel uh, juffen zijn in het basisonderwijs. Zowel uh, werkzame juffen als uh, uh, leerkrachten in opleiding. Het is echt nog wel een vrouwenberoep. Uh, en wat des te zorgelijker is... is dat die mannen die een diploma halen uh, uh, op de Pabo, die staan vaak niet voor de klas. Uh, ongeveer zes op de tien mannen met een diploma voor het basisonderwijs... die uh, uh, doet iets anders dan voor de klas staan. Voor een deel werken ze wel in het onderwijs. Uh, dus ze zijn ofwel manager, bijvoorbeeld schooldirecteur... Of ze stappen over naar het voortgezet onderwijs. Maar ongeveer 47% van de mannen uh, met die papieren... die uh, werkt niet eens in het onderwijs. Dus er gaat heel veel verloren aan potentiële leerkrachten op die manier. Ja, en dat geldt dus niet voor de vrouwen. Die, die gaan wel daadwerkelijk uh, juf worden. Nou, bij vrouwen ligt het aandeel dat daadwerkelijk juff wordt wel hoger. Uh, maar ook daar uh, verlies je wel een, een hoop mensen. Uh, ongeveer 35% van de vrouwen met uh, de, de juiste papieren voor het onderwijs staat niet voor de klas. Ook daar zie je dat een deelstap naar het VO heeft misschien te maken met het feit dat de salarissen daar hoger liggen. Uh, maar je ziet ze ook uh, terug als onderwijsassistent of uh, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Ja, um, nog een ander probleem dat gesignaleerd wordt is dat die jonge onderwijzers, onderwijzeressen, geen betaalbare woningen meer kunnen vinden. Um, maar daar hebben ze in Amsterdam in ieder geval hebben wij een voorbeeld gevonden waarbij ze daar een oplossing voor hadden. Is dat uh, de grote zeldzaamheid? Want die kreeg een, er was een juf uit Hengelo en die wilde in Amsterdam gaan lesgeven, en toen was er voor haar een huis. Ik had het nooit eerder gehoord. Is dat, was dat ook voor u nieuw? Uh, nou, dit project aan zich is voor mij nieuw. Maar wat je wel ziet is dat er steeds meer... bijvoorbeeld hè, Limburg, waar ik hoorbaar vandaan kom... Uh, daar, uh, daar is de krimp groot. Hè, dus daar zijn relatief uh, steeds minder kinderen. Uh, daar heb je juffen overschot, om het even zo te zeggen. Uh, daar zijn projecten om te zorgen dat die mensen in de gebieden gaan werken waar ze nodig zijn. In grote steden is nog steeds groei. Daar worden nog steeds meer kinderen geboren. Daar zijn ze nodig. Maar inderdaad, zoiets als bijvoorbeeld het woningmarktprobleem... moet je dan wel aanpakken. Ja, en dat wil dus ook zeggen dat daar waar de krimp is... er dus nog meer krimp komt. En de druk op de huizenmarkt in de grote steden... hierdoor dus nog groter. Precies. Ja, Ik wil u hartelijk danken voor de komst... deze aflevering van de Stand van Nederland... over het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Want we hebben het nog niet gehad over het voortgezet onderwijs. Maar ik vrees dat het daar niet heel veel anders is. Maar dit gaat dus over het basisonderwijs. Komende woensdag om vijf voor half negen op NPO 2. Hartelijk dank, Tanja Traag van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En straks ga ik praten met professor Alex Klein over het meest opmerkelijke economisch nieuws van deze week. Maar eerst ga ik naar wnl verslaggever Mark Kampen. Want ik mag toch aannemen dat hij inmiddels dat bloemenkorso daar wel rijdt? Nou, nou, nou, ik, ik, ik, ik moet helaas uh, een teleurstelling, want ze zijn een paar kilometer verderop. Zie ik ze in zicht? Komen ze maar? Ja, dan moeten we nog even wachten. En het gaat dus uh, om uh, ja, heel veel die hier voorbij komen. En vanochtend om half tien zijn ze gestart in Noordwijk. En dan uh, om half tien vanavond eindigen ze met die stoet uh, uh, ja, in de Lezen. En uh, wij gaan eens even praten, mevrouw, want het is een bezoeker. Mevrouw, bent u een beetje gespannen. Ze zijn, bijna, ze zijn er bijna, hè? Ja, hè? Ja. Bent u een jaarlijkse bezoeker van uh, dit uh, bloemenkoors? Ik ben niet dichtbij hoor. <laughs> dus dat uh, ga ik altijd even kijken. Dus u komt ook uit de Bollenstreek. Ja, ja, ja, ja. Geboren en getogen? Ja. Oké. Okay. Okay. Prachtig. En ho dit hoort een beetje dan bij u hè? Of niet? Ja, ik kijk wel elk jaar, hoor. Ja? Ja. Bent u ermee opgevoed? Nou ja, opgevoed. Ik ga gewoon elke keer kijken. Ja, ja. Dus, dus, Wat vindt u er zo ja, mooi word, aan? Ja, dit is op Radio 1. Wat vindt u er zo mooi aan, mevrouw? Nou, omdat ik, uh, ja, ik vind het altijd niet om uh, altijd tof af te gaan kijken, toch? Ja, ja, ja. ja. ja. Ik loop uh, want uh, er zijn heel wat bezoekers. in de al bezoekers die allemaal op de boel afkomen. Allemaal voor dat... Mark, uh, ik, uh, ik moet zeggen dat de verbinding niet helemaal perfect is. En het uh, bloemencorso is er ook nog niet. Dus weet je wat? Ik uh, spreek je later. Dank je wel voor nu. De stand van Nederland. Verhaal achter de economische cijfers. Ja, iedere week bespreken we ook in WNL op zaterdag... het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. En deze keer is uh, aangeschoven professor Alex Klein. Fijn dat je bent. Dankjewel. Uh, het IMF, het uh, Internationaal Monetair Fonds... had een uh, dubbele boodschap, vond ik. ik. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Zeggen, nou, het gaat hartstikke goed met de economie. Sterker nog, we denken dat het nog wel wat beter gaat... op de korte termijn. Maar daarna moeten we er rekening mee houden... dat het nooit meer zo goed wordt als dat het was. Is, uh, uh, ja. denk jij dat, uh, dat dit de waarheid is? Het wordt beter, maar uh, het, het komt niet meer goed daarna. Allereerst denk ik dat het IMF gelijk heeft. We hebben hele grote problemen, want we hebben gigantische schulden. We hebben veel meer schulden dan dat we voor de crisis hadden. En juist die schulden waren het probleem dat we die, die, die crisis ingingen. En wat het IMF niet noemt, is dat het in Duitsland eigenlijk lijkt niet goed te gaan. Er wordt nu letterlijk gezegd dat de kans op een crisis in Duitsland... binnen drie maanden al op 33 zit. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dat geldt dus niet voor Nederland. Nou, toch wel. Want op het moment dat een van onze grootste partners... Um, naar beneden gaat in, in economie en in een crisis bereikt, dan geraken wij dat ook. En de hele eurozone blijkt dat het consumentvertrouwen al uh, onder de nul staat en verslechterd is afgelopen maand. Dus er zijn een aantal wolken in de lucht waarvan ik zeg dat zouden wel eens onweerswolken kunnen worden. Uh, en waar, waardoor komt dat? Want ja, wij dachten, het kan alleen nog maar op de korte termijn uh, beter gaan. We hebben nog steeds uh, mensen die heel graag uh, willen verhuizen. En dat is een enorm vliegwiel voor uh, de economie. Want dan ga je ook lampen kopen en, uh, uh, en banken. Aantjes. Ja, noem ja. maar op. Dus uh, ik, ik, ik had niet verwacht dat ineens dit bericht zou komen. Nee, het gekke is, we hebben, en we, de, de economie is de afgelopen jaren met vele honderden miljarden euro's per maand gestimuleerd. En toch blijft die inflatie heel laag. Dus op een of andere manier komt dat geld niet bij de mensen in de portemonnee terecht. Dus we, we denken wel dat het goed gaat en het lijkt ook goed te gaan. Maar nogmaals, er wordt heel vaak gesproken over een inhaalgroei... en die lijkt langzamerhand misschien mogelijkerwijs op een einde aan te komen. Nou is het wel zo dat het geld, en dat hebben we ook wel teruggezien... Uh, dat ineens zoveel uh, meer verdiend werd... niet belanden bij de mensen die bijvoorbeeld in loondienst zijn. Dat is ook, nee. niet, dat is ook niet... Dus waarschijnlijk gaan zij dat dus ook niet merken. Nee, nee. Ik, ik zeg altijd... je hebt het gedeelte van de mensen... die aan het eind van de maand nog een beetje geld over hebben... maar ook nog steeds een heel groot gedeelte... die aan het eind van hun geld nog een beetje maand over hebben. En die voorzichtigheid geloof ik nu... her en der in de markt te kunnen gaan zien... Nogmaals, donkere wolken, misschien waaien ze over... maar het zou ook wel eens een goede onweerswolk kunnen gaan worden. Ja, maar is dit dan wel een verslechtering in de reële economie? Dit wordt een verslechtering in de reële economie. En als toch, het consumentenvertrouwen onderuit gaat in heel Europa. en uiteindelijk dus ook in Nederland. dan gaan we dat zeker merken. Ja. En toch voelt het, uh, Alex. misschien ben ik te optimistisch hoor. maar wel veel minder dreigend dan in die crisisjaren vanaf uh, 2008. Want toen dreigde overal het spook van werkloosheid. maar nu is er juist de dreiging van een arbeidstekort. En nou, we hadden het er net al over met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. Tanja ja. Bijvoorbeeld in, uh, in het onderwijs, maar dat is maar één van de vele sectoren waar ja. ze. Handen tekort komen. Dus het is toch een heel ander gevoel als je weet: van nou ja, ik word misschien wel werkloos, maar er zijn banen voor te oprapen. Mee eens, als de bedrijven blijven bestaan. Want daar zit dan de crux. Op het moment dat er wel genoeg werk is, maar de bedrijven kunnen het niet meer rondmaken, dus ze kunnen hun opdrachten niet meer invullen, heb je toch weer een negatief probleem te pakken. En ik wil niet alleen maar negatief zijn, want het gaat goed en het is mooi weer buiten. Maar ik zie wel wolken. En misschien is het slechts een. Um, een regenpak genoeg. Maar misschien moeten we ook voor een echte storm gaan waken. En dat wordt al een aantal maanden verteld. Uh, banken geven al aan. Het is een inhaalgroei. En die inhaalgroei zou wel eens over kunnen zijn. 2018, 2019. Dan al. Maar wat is het grote probleem? Wat zou bijvoorbeeld dan ook het tij doen keren? Goeie vraag. Ik, ik denk dat het toch te maken heeft met het feit... dat we uiteindelijk niet genoeg vertrouwen hebben... in die echte economie. Dus het is psychologisch. Het is psychologisch. Maar ja, de dus economie is sowieso helemaal mee eens. Ja. Ja, maar ja, dat, dat, dat, dan zou je kunnen zeggen... Dan, dan moeten we daar iets aan doen. Maar um, uh, ja, ik, ik begreep dat het kwam door de vergrijzing... door arbeidsproductiviteit die, uh, die afneemt. Dat kun je dan nog wel verklaren. Dat bedrijven, als je daar werkelijk geen personeel mm -hmm. kunt vinden... dan heb je inderdaad een probleem. Ja. Ik weet ook dat een restaurant bijvoorbeeld dicht moest... omdat ja. er geen chef-kok meer is, dat snap ik. Ja. Maar dat is het grote probleem wat er dan nu aankomt. Ik denk dat dat een hele belangrijke... Is. Tijdens mijn lezingen zeg ik tegen de ondernemers... ...zorg ervoor dat je robotisering gaat inzetten... ...om de productiviteit van je huidige medewerkers... ...met twee, 300% procent te verhogen. En dan heb je hem te pakken. Dan kunnen we doorgroeien. Maar dat lukt niet als we gewoon de handjes niet hebben. Ja, dan zeggen anderen van ja, we hebben hier nog zoveel mensen die niks doen. We hebben een heel groot probleem met bijvoorbeeld uh, de, de vluchtelingen die wel aan het werk willen, maar niet kunnen. Uh, dat, ik bedoel, er zijn nog steeds mensen in Nederland, al is de werkloosheid extreem mm -hmm, laag. Zelfs op mm -hmm. het niveau van 2004, ja, geloof ja, ik. Ja, het gaat inderdaad hard naar beneden. Ja, ja. Uh, dan nog, um, ja, uh, is, is dat het grote probleem? Dat je, Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja. wel. In 2010 wisten we al dat we toen 80.000 HBO's tekort zouden komen. Nou, gelukkig kwam er toen een crisis. En dat klinkt heel gek als ik het nu zeg. Maar daardoor hadden we mensen genoeg. Maar nu merk je dat er inderdaad gewoon handjes tekort komen. Alleen dit jaar in de zorg al 77.000 mensen tekort. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dus er is, is altijd werk. Maar ook omscholen wordt dan een probleem. En past het wel? Is het wel echt passend? Nou, dus dan moeten we heel snel wat robots van stal halen. Daar komt het op neer. Dat hebben we ook nog niet. Innoveren. Leuk. Leuk ja, om te doen. ook ja. dat. Uh, ander onderwerp, uh, de olieprijs. Wij moeten ineens veel meer aan de pomp betalen. En het was uh, Trump ook opgevallen dat die prijzen ja. ineens uh, omhoog schieten. Maar hem is het afgelopen week gelukt om de prijs naar beneden te twitteren. Ja. Ja. Hoe kan dat? Nou, hij is heel, ik denk dat hij de twitterkoning zal zijn. Nee, dat scheelt al een heleboel. Uh, OPEC en Rusland zorgen ervoor dat ze nu uh, kunstmatig weinig olie oppompen. Waardoor de prijs omhoog gaat. En in de afgelopen jaren hebben ze dat met succes kunnen doen. Eh, maar er is genoeg olie. Als Amerika haar strategische voorraden weer gaat uitbreiden... als Trump zegt, ja, maar ik ga meer produceren... dan gaat die prijs weer naar beneden toe. Het is dus eigenlijk een soort van marktspelletje... wat OPEC en Rusland op dit moment doen. En als ik me niet vergis, zitten ze met een paar weken weer om tafel... om te kijken of ze het uh, om tafel krijgen. Ze dus weer nieuwe contracten kunnen krijgen... om dus af te spreken dat er nog minder wordt geproduceerd. En het schijnt dat er achter zit saudi Aramco, dat is het grootste olieproducerende bedrijf bedrijf ter wereld, het is eigendom van Saudi-Arabië, willen ze naar de markt brengen, willen ze gaan verkopen. En daar hebben ze een hoge olieprijs voor nodig. Dus je hebt grote kans dat er nu weinig olie wordt geproduceerd, zodat Saudi-Arabië duur verkocht kan worden. En dan kunnen ze weer met z'n allen veel olie gaan produceren. Oké, okay. dus op dit moment is het aan de pomp een beetje duur... maar het wordt binnenkort weer goedkoper. Dat zou mij niet verbazen. zijn. <laughs> Even heel kort nog, premier Rutte die is in China geweest... met een hele delegatie. En uh, ja, die, ja, moet ik het zo interpreteren... de grootmachten, VS en uh, China... die maken een beetje een, een handelsoorlog... en mm -hmm. Nederland probeert daar toch van te profiteren. Gaat dat dan lukken? Ik denk dat dat gaat lukken. We hebben hele goede producten in Nederland. Um, en die 1,3 miljard Chinezen willen graag aan onze kaas... en aan onze melk en aan onze boter... En aan onze fantastische andere producten. Dus dat zou me niets verbazen. Nou, en dan nu net deze week de grootste zuivelcorporatie Friesland Campina. Die zegt: zegt Boeren, wie er te veel melk produceert, die krijgt straf. Ja. Uh, terwijl uh, straks uh, krijgen we dus veel meer melkkoeien. Want ja, als China uh, oh. met ons uh, een deal maakt, dan, dan, dan gaan we melk leveren ja, toch? Ja, dus het is heel dubbel wat. Uh, Friesland Campino doet, die zeggen inderdaad van ja, luister. Eh, minder produceren is goed, want er is nu nog te veel melk. Eh, straks zal er tekort aan zijn en Ze ze gaan maar weer produceren. Nou, ik denk wel dat het gaat over de, vol, de vorm van het melk. Melkpoeder naar China is minder opleverend dan uh, melkweide of of, of Hoe heet dat ook alweer precies. Dus ik, ik denk dat er gewoon een marktspelletje achter zit. Ik ben benieuwd. En dan ook nog hoe ze zich dan dat weer gaat verhouden... met de afspraken uh, om tot een uh, beter klimaat te komen. Want uh, ook daar heeft de Nederland de handtekening voor gezet. En dat gaat niet lukken als de veeteelt heel groot blijft. Heb ik me laten vertellen. Ik wil jou uh, hartelijk danken, professor Alex Klein. Uh, Femke Halsema, Wouter Bos, Janine Hennis. Deze politieke zwaargewichten worden allen in verband gebracht... met dezelfde functie. De burgemeesterpost in Amsterdam. Wat maakt iemand nou geschikt, maar ook niet geschikt voor dit uh, ambt? En waar heeft onze hoofdstad uh, behoefte aan? Ik ga het daar zo over hebben met politiek verslaggever... van het parool Ruben Koops. En ook mediadeskundige Mark Koster schuift weer aan... om hierover mee te praten. Maar natuurlijk heeft hij ook uh, gezien in de, in de kranten... in de so socials van wat... De de berichten zijn die u echt niet uh, moet missen dit weekend. Dus blijven we lekker luisteren. Maar uh, de, na het NOS-journaal van half zes NPO Radio 1. En hier is Ember Bransen. Inspecteurs van de OPCW hebben in het Syrische Douma materiaal verzameld... op een plek die twee weken geleden zou zijn bestookt met chemische wapens. Dat materiaal zal in het laboratorium worden onderzocht... waar duidelijk moet worden of er inderdaad chemische wapens zijn ingezet. In Peru is een busje met Duitse toeristen in een ravijn gestort. Twee Duitsers kwamen om het leven, er vielen tien gewonden. Het gezelschap was op weg naar de Colca-vallei... een toeristische trekpleister in het zuiden van Peru. Het is onduidelijk waardoor de bus van de weg raakte... Er is geen reden om aan te nemen dat DJ Avicii... door een misdrijf om het leven is gekomen, zegt de politie in Oman. De wereldberoemde Zweedse DJ werd gisteren doodgevonden... in een hotelkamer in Oman. En de Britse koningin Elizabeth viert haar 92e verjaardag in het openbaar. Meestal viert ze het in besloten kring. Maar vanavond is ze bij een speciaal concert in de Royal Albert Hall... met artiesten als Kylie Minogue en Sting. En wij gaan nog eens even naar Peter Kuipers-Munneken. En dan hopen wij te horen dat we een hele mooie avond krijgen... om lekker op het terras plaats te nemen. Nou, je valt wat dat betreft met je neus in de boter, want dat is het geval. Het is nu overal helder, een paar sluier bewolken boven, bewolken boven in het midden van het land. Maar ja, vanavond is het ook een hele mooie, heldere avond. Er zijn al wel vrij grote temperatuurverschillen in het land. Dat komt omdat de wind uit het noorden, noordoosten komt. Vooral in het noorden van het land is het iets minder warm. In Groningen is het zo'n 18 graden. De Wadden is het een graad of 15 uh, in het zuiden van het land, daar is het nu 23 graden. Dus dat zijn toch 8 uh, graden temperatuurverschillen over het land van noord naar zuid. Uh, maar goed, het maar blijft vanavond dus om. ook uh, zonnig en uh, droog. Ook vannacht is het uh, droog. Temperatuur die daalt uh, uh, naar zo'n 9 graden in het noorden van het land. Tot zo'n 14 graden in het zuiden van het land. Vrij zwoele nacht voor april dus. En morgen uh, dan begint de dag opnieuw heel zonnig. Het wordt weer een warme dag. Uh, met in het noorden zo'n 19 graden. In het zuiden 25 graden. Smiddags dan ontstaan er wel uh, een paar uh, wolkenvelden. Vooral in het binnenland. En die wolken die kunnen ook vrij snel uitgroeien tot een aantal stevige onweersbuien. Die trekken van het westen naar het oosten dan over het land heen. Uh, de zwaarste buien die zitten waarschijnlijk in het midden en het oosten van het land. Die zijn ook zo voorbij, want het waait betrekkelijk hard. Uh, dus het zal eventjes flink regenen. Misschien ook hagelen, misschien ook onweren. Wel ja. Maar het grootste deel van de dag uh, is het dus wel droog. Goed, en dan maandag, dan wordt het uh, echt een enorme weersomslag. Want vanaf dat moment wordt het weer lichtwisselvallig. Noem ik dat met een beetje een dooddoener. Uh, het wordt overdag zo'n 13, 14, 15 graden misschien. Uh, dat lichtwisselvallige, dat betekent dat... af toe de zon schijnt. Eh, maar dat er vooral dinsdag, woensdag toch ook behoorlijk wat bewolking is. En zo af en toe valt er dan ook wat regen. Hmm, en komt daar nog een eind aan voor zover je kan zien of durf je dat niet te voorspellen? Nou vooralsnog niet. Dus als je kijkt naar de termijn tot een dag of tien vooruit. Nou dat is uh, tot waarop ik heel voorzichtig uh, af en toe wel een uitspraak wil doen over het weer. Dan zien we dat licht wisselvallige weer met temperaturen nou, rond het gemiddelde voor april. Dat zien we eigenlijk tot aan het einde van de maand uh, voortduren. Oké, okay, nou dan moeten we dus nog even heel erg genieten van wat er nu van is. Van dit uitzonderlijke weer voor, voor april, zeker. Dankjewel, Peter Kuipersmunneke. Verkeersinformatie is er ook, John Bakker. Files door ongelukken op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Watergrausmeer en knooppunt Amstel, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je een kwartier extra. En nog een ongeluk op de A20 richting Gouda bij knooppunt Terbrechtse 3 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging ruim 20 minuten. Dankjewel. BNL op zaterdag. Maar Spijker. Goedemiddag. We gaan uh, straks nog een keertje naar WNL/slag. Even Mark Kampers tussen de praalwagens in de Bollestreek. En uh, Mark Koster, ja, die is al aangeschoven. Hij gaat straks vertellen wat we dit weekend echt niet mogen missen. Ik heb begrepen dat het over de bedrijfscultuur zal gaan bij Weiss. Uh, ja, en, uh, maar. Maar av natuurlijk. Hè. En Avicii, ja. Ik zal ja. even schrikken. Ja. Ja. ja. Net niet de club van, van 27 gehaald? Nee, 28. Uh, ja. Maar ja, uh, wel uh, merkwaardig, zomaar. Uh, u kunt ermee praten. Twitter, uh, hashtag, WNL. WNL of Apenstaatje WNL op Zaterdag. Amsterdam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Na de dood van Eberhard van der Laan is er nu... ja, het klinkt een beetje onheerboedig... maar zo is het toch echt een, een tussenpaus aan het roeper... Uh, in de persoon van Josias van Aartsen. Maar wie um, gaat Eberhard van der Laan nou definitief opvolgen? Waar zou die persoon aan moeten voldoen? Ik ga het erover hebben met de politiek verslaggever... van het parool Ruben Koops. Ik neem aan dat ik je aan de telefoon heb of via een lijnverbinding. Dag Ruben. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, hoi. Ja, we zien elkaar niet, maar horen elkaar uitstekend. En nou ja, de mediadeskundige Mark zit hier ook, dus uh, die kan uh, aanschuiven. Uh, welkom beiden. Dus uh, Ruben uh, Koops, er wordt al naast gezocht naar een burgemeester. Uh, hoe gaat zo'n procedure? Ja, dat kun je wel zeggen. De selectie is een week geleden ongeveer uh, begonnen. Um, als je nog een brief wilt sturen, uh, stuur dat dan voor 30 april. Uh, gericht aan Zijne Majesteit de Koning via de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes. Stuur daar je brieven naartoe. Moeten dus 30 april binnen zijn. Uh, Johan Remkes maakt dan die eerste voorselectie. Hè. In het geheim selecteert hij een aantal brieven die hij dan doorstuurt naar de gemeenteraad van Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam heeft net een vertrouwenscommissie samengesteld. Die gaan zich in mei en juni buigen over al die brieven. Daar komt dan een voordracht uit. En de voordracht zijn de nummer één, de voorkeurskandidaat en de nummer 2. Daar buigt die gemeenteraad zich weer over in een geheime zitting. En dan uiteindelijk, zo rond 5 juli, moeten we een nieuwe burgemeester hebben. Nou, het is wel echt uh, heel Nederland regeltjesland. Ja, ongelooflijk. En heel geheim ook. Hè. Het is allemaal met geheim en met beslotenheid uh, omkleed. Uh, dus ja, alleen die, die datums zijn eigenlijk uh, waarop we wat kunnen verwachten. Maar de rest vindt achter gesloten deuren plaats. Maar, maar, zoals te doen gebruikelijk in Nederland. Maar Riebe, ik neem de gade dat dat naar jou gelekt wordt. En dat we dat toch wel iets eerder dat, weten. Of niet? Dat hopen we wel. Het enige nadeel is de schrik zit er weer heel goed in. Want afgelopen uh, zomer is er iemand aangehouden. Een fractievoorzitter, naar ik meen in Den Bosch of in Arnhem, daar was ook een voordracht, daar is toen gelekt dat Sharon Dijksma de, de tweede kandidaat was. Toen is er iemand aangehouden door de Rijkse Ja, En dan, dan zijn al die zijn natuurlijk weer vreselijk bang om te lekken. Dus ik hou me hard vast uh, wat dat betreft. Maar hoe ja. belangrijk is het voor je om dit toch als eerste te weten als voor het parool? Dat is natuurlijk, dit is natuurlijk jullie werk, hè? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... je ziet dat alle populaire burgemeestersbenoemingen... uiteindelijk pas op de dag van bevestiging... of op de dag van het debat in de raad... uitlekken of, of de middag daarna. Abu Talib was zo'n voorbeeld. Jan van Zanen, uh, dat hing natuurlijk wel in de lucht. Maar de, die bevestiging dat hij het zou worden... dat was ook pas op de dag zelf. Dus in die zin, uh, de ervaring leert dat het toch wel vaak... ook uh, achter die gesloten deuren lukt. Dus in die zin is de druk ook weer wat minder groot voor ons. Ja. Waar moet die nieuwe burgemeester op zijn minst aan voldoen, uh, Ruben? Nou ja, uh, je hebt misschien wel vaker voorbij horen komen... in alle verhalen die hier al over geschreven zijn. Maar bestuurlijke ervaring. Hè? Uh, Amsterdam is een heel groot stad. En ze hebben vooral heel veel ambtenaren werken. Nou is de burgemeester niet de baas van al die ambtenaren op zich. Maar als je wat wil veranderen, als je wat wil bereiken... moet je toch een beetje kennis hebben van hoe zo'n organisatie nou werkt. Hoe zorg je nou dat al die mensen gaan doen wat jij wil? Uh, je kent het gezegde misschien wel dat een besluit in Rotterdam iets is... aan het eind van een hele lange discussie. En een besluit in Amsterdam is het begin van een hele lange discussie. Dus geef wel even aan, je moet echt wel even weten... hoe je zo'n organisatie voor jou laat werken. En dat is vaak toch wel Haagse ervaring. Ja, maar Koster, ja, in de v VS kun je gewoon als voormalig acteur of CEO... tot de president schoppen. Dat is hier dus blijkbaar ondenkbaar. Nou ja, ik zag vanmiddag een tweetje van uh, Thierry Baudet... die dan uh, natuurlijk voor de gekoge burgemeester is. Volgens mij komt hij niet in aanmerking met... 10% van de van de, zetels, uh, van de stem in Amsterdam. Uh, maar Ruben, jij, besch jij beschrijft net wel een soort Kafkaeske theatershow hè, waar, waar we nou aan mee gaan doen. Um, wanneer Je gaan doet die we die nou benoemingsprocedure? Ja, wanneer gaan we dat nou Wanneer gaan we nou iemand kiezen? Nou ja, dat ligt in Den Haag en dat zei Johan Remkes ook. Johan Remkes was de gast in Amsterdam om die vacature toe te lichten en die profielschets. Wat vond hij en ervan? Zei die ook op ja, heel. hè Op zijn Johan Remke was oh. heel bars van... voor al die nieuwe wetse fratsen moet u toch echt in Den Haag zijn. Ik ben geen <laughs> Haagse slaggever, maar ik, ik geloof dat daar hard gewerkt wordt... om de grondwet te wijzigen. Uh, maar dat is in ieder geval te laat voor die procedure in Amsterdam. Okay, dat die Johan Remke in ieder geval doorschemeren. Laten we het even de procedure laten voor wat dit is. Dat gaan we toch niet meer veranderen voor 30 april. Jammer dan. We Druk gaan eens even aan ja. name-dropping ja. Precies, name-dropping. <laughs> uh, ja uh, Laten we even Leuk. kijken. Het is, GroenLinks heeft de macht gegrepen in Amsterdam. Is het uh, logisch? dat er een nieuwe burgemeester komt uit een groen links nest? En ja, de naam van Femke Halsema is al heel vaak uh, gevallen. Is dit een uh, serieus verhaal, Ruben Koops? Nou ja, de, de, in zoverre serieus dat ze natuurlijk zelf op Radio 1 heeft gezegd... ik pieker erover, waar allerlei andere kandidaten juist laten weten... nee, ik ga het niet doen, ik vind het te veel commitment... of ik, ik ben te oud, zegt Femke Halsema, ja, ik pieker erover... en laat ze het dus een beetje in de lucht hangen. Dus in die zin is dat gespeculeerd over haar... Uh, uh, positie wel terecht. Maar het is wel logisch dat, dat ze daarover pieken, want het is natuurlijk niet een droomkandidaat, uh, he, scherp politiek profiel, uh, is bekend geworden als oppositieleider, en dan ja, ben je toch een beetje van de, van de verdeelde heers als, als oppositieleider. Daarnaast uh, natuurlijk ook uh, ja, weinig bestuurlijke ervaring. Ik geloof dat ze een fractie van een man of tien heeft geleid... maar geen grote bedrijven of grote ministeries of dat soort dingen. Net die ervaring die we, die we net als uh, belangrijk hebben beschreven. Ja, dat zijn toch wel twee duidelijke nadelen aan haar kandidatuur. Ja. Ja. Ik, zag in, ik zag in het parool dat jullie een hartstikke leuk lijstje hadden. Uh, Frank Weerwind, de burgemeester in Almere... Afkomstig ja, ja. uit Amsterdam-Noord. Heeft bestuurlijke ervaring, heeft velzen gedaan. Klein, nu Almere, wat eigenlijk een soort Amsterdam-buiten is. Donkere man. Ja, ja nee, <laughs> je, je, je hebt hem lekker in de verf gezet uh, in, in dat stukje. Um, ja, we ik... samen een mooie productie met, uh, met Marcel Wiegman, maar dat, dat zijn ook vooral maar wat de namen van die hem? uit de Want, stad klinken. Hè? Ja, ja, ja maar... dat zijn de namen. Als, als Amsterdammers gevraagd wordt, wie zou je nou als burgemeester van Amsterdam zien, dan is Frank Weerwild wel zo'n droomkandidaat. Het is, het is een gewone man. Uh, hij heeft de problemen van, van de gewone man. Uh, hij is uh, door hard werken en hard studeren zelf uh, boven komen drijven, uh, ja. ondanks alle dingen waar hij die, waar die last van heeft, toch, als, als kind uit een uh, migrantengezin ook, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat self-made man-idee. Ja, precies. Ja, nou ja, maar goed, het probleem is natuurlijk dat hij net een mooie baan heeft in Almere. Ik geloof dat hij daar net twee jaar benoemd is. Nee, het 19, kan, nee, ik bedoel, al betalen jaar al, hè? was een Zit jaar u. staatssecretaris. Ja. ja, nou goed, meestal is het wel gebruikelijk dat je in ieder geval je eerste termijn uitdient. We hebben net in Amstelveen afscheid genomen van de burgemeester. Die zat er drie jaar. Nou, Dat bleek ook toch omdat die dame niet helemaal kon aarden daar. En dat liep toch allemaal niet zo lekker. Dus het is niet chic om na drie jaar al weg te gaan. Helemaal niet. Dat is het, wat is Almere? De vijfde en zesde stad van het land? Dat is nou, laten chic. we het niet over Almere hebben. Want het gaat over de burgemeester van Amsterdam. Uh, Wouter Bos, uh, wat denken jullie? Uh, Mark Koster, is dat een goede kandidaat? Poeh, ja, ik denk dat hij wel geschikt zou zijn. Maar de PvdA, maar Ruben weet er meer van. Het is natuurlijk een partij die even nog in de hoek moet zitten. Volgens mij in Amsterdam. He, enorm verloren. Dus ik denk dat de dat partij strategisch ja, dat hij enorm pech heeft. Dat, dat hij dus ook bij die partij zit. En dat hij ja, nul kans oh, ja. maakt. Maar... Ja, denkt, denkt Ruben Koopstad ook dat de Partij van de Arbeid het ja. kan schudden? Ik denk dat Wouter Bos om andere redenen wat minder kans maakt. Ook weer om dat scherpe politieke profiel wat hij heeft. Hè. Hij, wou, hij was natuurlijk echt een, een partijleider. Dat hebben we eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat oude partijleiders nou uh, burgemeester uh, van een grote stad worden. Uh, maar uh, op zich kan het wel een PvdA worden. Ik wil het feestje niet verpesten hier BNL. Maar het probleem <lacht> is natuurlijk dat er in Amsterdam... een hele grote linkse meerderheid in de gemeenteraad zit. Uh, uh, misschien herinner je je nog, 2010, toen was Annemarie Jorritsma de nummer 1 kandidaat voor Amsterdam. Voorgedragen door die vertrouwenscommissie. En een zekere Eberhard van der Laan was toen nummer 2. Maar ja, ook toen was er een, een linkse meerderheid in de Amsterdamse Raad. Die linkse meerderheid zei, het kan allemaal best wezen dat uh, de eerste voordrachtskandidaat een VVD is. Maar wij willen Eberhard, wij willen een PvdA. En zo is alsnog in 2010 Eberhard van der Laan burgemeester geworden. Dat scenario is er is nu ook weer denkbaar. Als inderdaad GroenLinks toch niet die ideale kandidaat weet te vinden... en D66 ook niet met een, met een topper komt... ja, waar, waarom zouden linkse partijen dan akkoord gaan met een, met een rechtse... Hè, een CDA of een VVD-burgemeester... als er ook nog een goede PvdA rondloopt? Anders hoort de naam van Lilianne uh, Ploemen. Ja, ja oké, okay, ploemen. Ja, maar noemen, wat... Is dan, is dan een naam die je hoort? Of Jet Bussemaker, hè, ook een Amsterdamse in hart en nieren. Nou, dat, ja, ik zie niet per se een reden waarom een gemeenteraad die kandidaten zou verwerpen. Omdat ze van de PvdA zijn. Maar wat te denken van een Edith Schippers of een Janine Hennis. Hier op WNL Absoluut. Uh, zouden deze namen toch wel heel goed klinken. Ja, zeker. Nou, volgens mij heeft Janine Hennis al eens laten weten nee. dat ze er uh, vanaf gaat zien. Uh, dus die valt dan uh, weer af. Hoewel dat ook officieel nog niks zegt. Hè, want ik kan me ook nog herinneren dat Annemie Jortsma wel eens tegen journalisten heeft gezegd in 2010: zo van. U noemt mij als kandidaat. Pas op, u begaat een grote kanarie als u dat publiceert. Terwijl ze uiteindelijk wel degelijk de kandidaat was. Dus je weet ook niet helemaal maar hoe het dat Maar zou het zo kunnen zijn dat, dat je dan zelf die brief niet schrijft. Maar dat iemand wel zegt: je moet die brief nu schrijven? Hè? Komt dat ook nog voor dat je dus. Ja, soort, dat, dat, dat, nee, 29 april wordt gebeld van. Uh, we hebben het in het kabinet gegeven. Want hoe, hoe groot is de macht in Den Haag? Dat is toch ook een soort kaartspel: van dan doe je, krijg jij Amsterdam en dan doen wij later Den Haag zo. Of, of, ja, voorheen, of is de kracht van zo'n gemeenteraad nog wel ja. groot? Voorheen was dat zeker. In Den Haag vindt er wel coördinatie plaats. Dus elke partij, elke grote fractie in de Kamer. heeft wel een Kamerlid. wat een beetje bijhoudt. welke vacatures zijn er. wie is er zo'n beetje geschikt voor welke plek, et cetera. Maar echt die coördinatie, dat kan natuurlijk niet meer. omdat uiteindelijk die vertrouwenscommissie. en die gemeenteraad beslissen. Wie er uh, voorgedragen worden bij de minister en dus bij de koning. Dus dat, daar valt niet heel veel meer te orchestreren uh, in Den Haag. Maar coördinatie vindt daar wel plaats, zodat niet drie toppers tegelijk zouden gaan solliciteren. Hey, en Pechtot zelf dan, want dat was ook nog even een verhaal. Want Pechtot heeft toen zelf uh, toen, uh, van Aartsen als interim werd benoemd. deze keer doe ik niet mee. Het woordje deze keer vond ik toen best wel spannend. Uh, uh, uh, en ja, die weerwind komt dan naar voren als uh, D66-kandidaat. Althans, ik citeer het perol de krant voor jij waar jij voor werkt. Is, is Pechtold ja. nog in charge? Pechtold is volgens mij in, in charge in Den Haag. Volgens mij heeft Pechtold ook gezegd dat hij niet beschikbaar is om burgemeester uh, van Amsterdam te worden. Ik heb niet zo aan close reading gedaan... dat ik uh, geluisterd heb naar of hij dat nou deze keer niet... en de volgende keer wel, et Dat weet ik niet zo goed. Uh, Frank Weerwit is vooral voorgedragen vanuit de stad. Dat is niet per se op basis van geruchten in de wandelgangen. Maar echt, als je een rondje door de stad loopt of belt... en je vraagt wat zouden jullie geschikte kandidaten vinden... dan kwam Frank Weerwit op. Maar bedenk ook vooral dat de echt grote toppers van D66... natuurlijk in het kabinet zitten. Hè. Ik bedoel zo'n Kaiser O'Longren... Uh, die, die is, die, dat is burgemeestersmateriaal. Uh, en als je ziet hoe Sigrid Kagen de laatste tijd doet... nogmaals, ik loop niet in Den Haag, maar wat ik er zo van meekrijg... Ja, dat, dat zijn toch mensen die oogsten toch wel veel uh, respect en bewondering... voor hoe ze het doen. Ja, maar die hebben net een mooie baan in dat kabinet. Dus daar heeft d 6 natuurlijk een probleem. Roger van Boksel heeft ook al laten weten. Roger van Boksel was natuurlijk in 2010 ook in de race. Werd toen derde of vierde niet geworden. Die heeft nu laten weten, nou, ik ga het niet meer doen. Ik ben ook al wat, uh, wat op leeftijd. Bestuurt nu natuurlijk de NS. Dus ja de zekerheid dat het een GroenLinks of D66 kandidaat wordt, die is er niet. Nou, We blijven nog even gissen naar namen, maar dat gaan we nu niet doen. Uh, Tot uh, juli uh, blijft dit uh, doorgaan. Ik wil u hartelijk danken, uh, Ruben Koops, van het uh, Parool. En Mark Koster, jij blijft nog even zitten, want jij uh, bent onder andere het uh, Parool gaan lezen, maar ook alle andere kranten. Ik hoor zo wat uh, de verhalen zijn die wij niet moeten missen van jou. Ik dacht, ik ga nog even naar Mark Kampers in Hillegom, maar de verbinding is even slecht. Dus misschien komt hij straks nog even tussendoor gefietst. Dus Mark, jij mag, uh, jij mag uh, beginnen. Uh, waar uh, wil je het als eerste over hebben. als we dit weekend uh, kiezen? De eerste, even naar dit fragment luisteren. En toen in Utrecht hoorden we dit. Dit is vandaag en ook de, de bijardier in Utrecht van de Domtoren, die overigens af en toe ook de Rolling Stones speelt, speelde... We hoorden hier kleine stukjes van Avicis, een grote hit. Dat vind ik allemaal grappig, hè? dat zo'n keurige toren. Nou, ik vind het wel mooi zelfs. Ja, dat is een gevoelig. Gevoelig en mooi. Ja, en, en, ja, goed, niet Avicis. grappig eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Nee, mooi nee, en goed. Nee, nee mooi. Ik vind het mooi. En heel Zweden, roud. Uh, ik geloof dat, dat de prins ook een adhesiebetuiging heeft geschreven... aan, aan deze grote... En eh, een Zweedse muzikanten uit de school van Abba. Grote muzikanten komen daar vandaan. een grote wereldhit. Een jongen die. Mijn zoontjes waren echt aangedaan. Dat vind ik dan wel mooi. hoe oud was die pap? Joh, 28, ongelooflijk. Dus dat, dat doet nou, mij. Het raakte wel wat. mij ook wel. Ik Draakte, vind, ja, maar goed. Ja, het is, is echt een jongere die weer. En uh, de cynische zegt dan: Ja, hij is net geen 27, maar 28. Maar grote held. Ik denk dat dit uh, toch in de jaaroverzichten meegaat. Interessant natuurlijk, Avicii... Dood, is veel te jong. Maar um, allerlei verklaringen... zaak nog niet geven. was wel ja, ernstig wel aan de raar. drank ja. um, En uh, de Parool of Telegraaf... schrijft over Martin Gerrach, 21 jaar. Hè? En die hebben even zijn reisschema opgezocht... om aan te geven wat voor immense druk... er op deze jongens liggen. Uh, Martin Gerrach, 21 jaar... vliegt volgende week van Bali naar China. Dat valt er nog wel mee. Dan gaat hij naar Noorwegen. Dan vliegt hij terug naar Macau... Helemaal aan de andere kant van de wereld. Om uiteindelijk te eindigen in Las Vegas. Ja, en niet weet, vroeg naar bed, hè? Ik, als je ik, deze ja, baan maar hebt. Maar dat is niet goed, hè? Dus dit, dat, dat hele lijf, dat is helemaal aan puin. En het mooie is dat bijvoorbeeld uh, DJ Chesto... die woont eigenlijk deels in Las Vegas. Die, die, dat is een routinier. Yeah. Nog, nog lang geen 50, maar... Uh, ja, is al een soort van... de Keith Richards van de DJ. Die woont in Las Vegas en doet daar al eens op dit. Vanwege dus in die, die reisstress. Uh, nou, doet, we moeten zuinig zijn op onze DJ's. We we, ja. Nou, de, de bekende bassist, de frontman van Chic... die uh, trouwens de gitarist van Chic... die heeft nog met hem gepraat de laatste weken... en die, ze heeft hem ook gewezen van... Beste man, drink nog niet zoveel. Het doet me pijn om hem dronken te zien, zag hij hem. Hij, hij had me beloofd dat hij ermee zou stoppen. Toen ik hem die avond zag, was hij weer stomdronken. Ik had iets van, kerel, man, waar ben je mee bezig? Je had me verteld dat je dat niet meer zou doen. Ik ben niet gebleven en ging meteen naar huis. Het brak mijn hart. Dus dat is Avicii. Tot zover. Ja, Dramatisch verhaal, maar moet natuurlijk aandacht aan ja Dan... Onze premier, wat is het toch ook een deugd niet, hè? Dan staat hij vandaag no, bij... Nou, ik, ik, ja, ik vind dat toch wel weer grappig. Dan gaat hij naar de SGP en dan zegt hij... Beste vrienden, liberalen... Gaat ja. naar de SGP. Staatkundige reformeerde partij 100 jaar oud. En wat zegt onze premier? Die natuurlijk een beetje die stemmen nodig heeft hè, in moeilijke tijden. De, de, de SGP heeft mildheid, humor en ja ook relativering, zegt onze premier. En eh, dan zegt hij ook: ik denk niet dat de oprichters van de SGP hadden vermoed dat het eeuwfeest opgeluisterd zou worden door een liberale premier. Allemaal eh, vandaag, eh, vandaag gebeurd. Allerleukste kwam van de voorzitter van de ChristenUnie, hè, bevriende partij... meneer Adema, en die haalt zo verschrikkelijk leuk uit naar de D66. De SGP heeft bij lange na geen concurrentie wat betreft een zekere leeftijd. 100 jaar. En zeker niet ten opzichte van D66... Die partij heeft de leeftijd van de midlife bereikt. Vals, hè? Ja, Christen. Super vals. vals. <laughs> nou, dan, dan zie je de komende kranten deze week door de bus. En wat grappig is, de krant is nog... Maar Greet vinden jij ja. leuk? Papier, krantje erbij. Eh, eh, Kastanje, eh, plezier, dus, dus de papieren krant. Ja. Maar er staat er in de papieren krant dat de papieren krant er anders uit gaat zien. Dan denk, ik, nou, dat zal dan een restyling zijn. Maar dat is niet de oorzaak. En dat staat dan heel ver weggestomd in het financiële dagblad. Dat de, eh, de, eh, de, eh, de val van de kranten, weinig kranten. De papierproductie enorm is ingestort, of niet die is gestaakt en die is dusdanig hard gestaakt dat er en dat is wel grappig te weinig papier is. En als gevolg daarvan moeten de kranten nu bij andere drukkerijen uh, gedrukt worden onder meer in Denemarken, vroeger zaten ze in Weert. En het, het probleem is dat er dus 2,8 miljoen ton uit de markt is gehaald en dat is dus te veel. En de volkskrant onder meer en ook delen van het ID gaan er nu anders uitvoeren als gevolg van het gebrek aan papier. Prachtig verhaal. Maar ook alweer een goed teken misschien. Ja, nou ja, het dus, dus is dus te, heel zuinig. Erg behoefte. Te, ja, te zuinig. zuinig ja. Ja. Er is te hard bezuinigd. Dan over de hard bezuinigen. Wopke Hoekstra heeft een miljard te weinig nu... vanwege de aardgassen. Dat hebben we dichtgedraaid. En de het leuk stukje, die zegt van... Uh, hoe goed kan Hoekstra nee zeggen? Nee zeggen is ongeveer. Ja, als meisje moet je soms nee zeggen, maar als minister van Financiën moet je bijna altijd nee zeggen. Want de uh, vakministers komen nog maar hier langs en zeggen dan. Mag ik nog wat een miljoentje hier of een honderd miljoen daar? En Hoekstra moet de lessen van Gerrit Salm uit zijn hoofd leren. en de lessen van Gerrit Salm. De enige keer dat je ja mag antwoorden, is op de vraag zei jij nou nee? Dat vind ik dan wel heel leuk. En Hoekstra, die moet dat dus leren om daarmee om te gaan. Dan, de Telegraaf hebben wat mij betreft, uh, heeft wat mij betreft het best, de beste politieke analyse van het weekend geschreven. Dat is de analyse over de slag bij Dokkum, weet je nog? He, de anti-zwarte Piet activisten. Boen... Oh, ik dacht aan een andere slag bij Dokkum, ja, maar dat bonafaties. er zijn. Ja. Nee, maar die die, die boemelde daar naar binnen en uh, ja, dat, dat ging even mis, want er waren ook Pro-Zwarte Piet-activisten die zeiden, nou, dat willen we niet hebben. Dus die barricadeerden de snelweg. Maar ze hebben dus nu een analyse gemaakt van hoe dat nou zo heeft kunnen ontstaan. De grote vraag was, hadden we dat niet meteen moeten kunnen verbieden? Hadden we het niet gehad? En burgemeester Marga Waanders, die heeft eh, helemaal verteld hoe het gaat. En wat blijkt, ze is in gesprek gegaan met deze activisten. Ver voordat ze kwamen in Amsterdam. Die zijn er, en wat hebben deze activisten geëist? Die hebben allerlei voorwaarden gesteld voor hun komst. Ja, jij kijkt daar ook bizar bij. En ja. een van de voorwaarden was onder meer... dat er op basisscholen een dialoogavond georganiseerd moest worden. Want anders zou het wel eens mis kunnen gaan. En het ehm, nou ja, kwam mij voor als een stel extreem verwende kinderen. Want er moest ook een tentoonstelling worden georganiseerd... over de kwade kracht van het, van het feest van Sinterklaas... In het stadshuis maar is van is het allemaal toegezegd. Is het het allemaal toegezegd dat is allemaal toegezegd en het zou niet. worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken. Dus, Telegraaf, ik ben wel eens kritisch op de krant, maar dit is... een puikuitzoekwerk. fantastisch gedaan. Complimenten voor de Telegraaf. Nou, ook gedaan. dat je dit, de, deze keuze nu maakt, terwijl het 26 graden buiten is, dat je denkt: oh dan gaat het toch niet weer over. Want ik dacht dan krijg ik echt een baard van, van dit verhaal? Ja, maar ik, Heer, Margreet, ik, ik vind nu, u, dit is heel interessant. Dit is heel ja, interessant. Dit is ook goed nee, gedaan, nee, goed geanalyseerd. Dat is oh, goed geef. werk. Dan de Volkskrant heeft ook een heel gemeen stukje over Vice. Dat is die jongere zender, Die Geweldige reportages soms heeft. Een beetje underground tatoeage-types. Af en toe met IS, undergovers, stoer. Maar altijd een beetje aan de linkerkant. Pro-feministisch. Uh, een beetje, beetje uh, multiculti. Maar wat blijkt... Niet jouw club, zeg maar. Ga door. Nou, niet echt. Ik vind liever jongens, hoor. Maar goed, de hoofdredacteur Kasper Sikkema... Die, die ik best een beetje ken... die is ten prooi gevallen aan de MeToo-paniek. Zoals hij zelf zegt. Hij is deze week ontslagen. En waarom is hij ontslagen? Hij zou... ja Seksueel opdringerige handelingen hebben verricht. Maar Casper deed nog wel meer dingen. En de Volkshand schrijft dat met enige pret op. Op het kantoor wordt openlijk cocaïne gebruikt. Op zo'n avond lag Casper bijvoorbeeld een keer met zijn hoofd bij een stagiaire in het kruis. Dat wel was wel een moment waarop ik dacht: ze hebben een bron gesproken. Of de record, niet heel aardig. Jongen, je bent wel de hoofdredacteur. Het is een beetje alsof je een relatie hebt met een foute man. Je werkt ziet te pletter en wacht de hele tijd op erkenning. Maar die komt niet. En dan worden ze echt vals. Een andere oud-medewerker maakt een vergelijking met het studentenkoor. Ondanks al die mooie video's en artikelen over diversiteit... feminisme en homo emancipatie zie je bij het management veel machismo en haantjesgedrag. Het zijn net koorballen. Met hun stoere praatjes en grapjes over de vrouwtjes. Ze hebben daarvoor het zeggen... Dat is de norm. Ja, Fais. En ik kreeg ik kreeg allerlei appjes vandaag toen ik zei ik ga je wat over zeggen. Toen zei iemand dat gaat ze geld kosten. En waarom gaat ze dat geld kosten? Pfizer is natuurlijk een keurig Canadees-Amerikaans bedrijf. New York Times eerder dit jaar heeft er al een vernietigende falen over geschreven. Dat ondanks hun, ja, een beetje van pijs-en-vree-attitude... dat het een bikkelhard bedrijf is waar dit soort normen wo zwaar worden overschreden. En in Amerika worden de eerste zaken ook al aangespannen. Dus Kasper Sikema, ik heb met je te doen... maar ik vrees dat je bazen hier uh, ook last mee gaan krijgen. Je hebt nog een minuutje, Mark. Facebook, ook in de volksland, moet u ook even lezen. Misschien de volksland toch een keer kopen dit weekend. Facebook heeft de, een, een moderator gesproken van de, de, de, de, de reacties van mensen. Hè. Dat moet gemodereerd worden, want daar zit allemaal troep tussen. En een, een, een geweldig verhaal. Maar wat mij dan frappeert, is dat tussen landen zoveel verschillende... Scheldkanonades zijn en Nederland en alles in Nederland is kanker, schrijft de Volkshand. En deze Erik moet dat modereren. En die is er zo ziek van geworden dat hij een tijdje uit de running... Kankerjongen, kankernegen, kankerhoer. In Vlaanderen krijgen de makakken de schuld, in Nederland de Marokkanen. Elk gebied heeft zo zijn eigen overlast. Gewelddadige foto's en video's van banners in Latijns-Amerika. Porno en geweld tegen vrouwen in het Midden-Oosten. De Portugees en dit is leuk. De Portugees en Griekse moderatoren hebben het relatief rustig. Zij kunnen wel eens Netflix aanzetten. Geweldig verhaal. Dus dat is een leuk ding. Dus en ik wil je hartelijk danken. Ja, je Volk had nog natuurlijk vullen. nog veel meer, maar dat heb je iedere week. Maar helaas, Mark Koster, Dankjewel. En ik verheug me nu alweer op volgende week. Uh, ja, ik ga uh, nog even door. Straks hebben wij een special op NPO Radio 1. Een extra lange koningsspecial van WNL... waarin we terugblikken op vijf jaar koning Willem-Alexander. En uh, we krijgen gewoon, uh, zoals gebruikelijk straks... Uh, opiniemakers met Zigar Hemmer. Een, een uur zal dat zijn tussen zes en zeven. Opiniemaker is uh, Sibinia. En daarnaast... Gaan wij dus drie uur door tot tien uur vanavond met deze koningsspecial En ik verheug me daar zeer op. En morgenochtend gewoon weer NPO 1 bij collega Rick Niemann. WNL op zondag met staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat. Nick en Simon zijn er dan ook. Journalist Hans Knoop vertelt over de Mossad. En ook professor Louis Iske. Tot straks. WNL op zaterdag is een programma van WNL